Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Brussel is over de Griekse schuldencrisis aan de gang. De Griekse premier Tsipras praat met voorzitter Juncker van de Europese Commissie, minister Dijsselbloem en met vertegenwoordigers van het IMF en de ECB. Zowel Griekenland als de geldschieters hebben een voorstel geformuleerd. Voor het overleg was er wat optimisme, maar Dijsselbloem dempte dat. Hij verwacht geen akkoord vanavond. De blunder van het Amerikaanse leger met levende anthraxbacteriën blijkt veel groter dan gedacht. In totaal zijn per ongeluk levende anthraxbacteriën gestuurd naar zeker 51 laboratoria. Vorige week werd nog gesproken van 24. 22 medewerkers van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Zuid-Korea moesten uit voorzorg worden behandeld. Ook laboratoria in Australië en Canada kregen per abuis de gevaarlijke monsters. België wil de problemen die criminele motorbendes veroorzaken bespreken met Europol. Net als het terrorisme zijn ook deze problemen grensoverschrijdend en is een Europese aanpak nodig, zei minister Jambon in een overleg met Belgische burgemeesters. Die maken zich zorgen over de gevolgen van een hardere aanpak van de motorbendes in Nederland en in Duitsland. De Franse president Hollande heeft koning Willem-Alexander en koningin Maxima uitgenodigd voor een staatsbezoek in maart volgend jaar. Hollande deed dat in Parijs op de dag dat premier Rutte er op bezoek is. Het koninklijk paar zou ook in China op staatsbezoek gaan. Het rondt op dit moment een officieel bezoek aan Amerika af. Tennisser Novak Djokovic heeft in Parijs titelhouder Rafael Nadal uitgeschakeld. Djokovic versloeg de negenvoudige kampioen op Roland Garros. In de halve finale speelt de Servië tegen Andy Murray. De schot versloeg David Ferrer. Het weer. Morgen is het zonnig. Bij een zwakke oostenwind wordt het 19 tot 23 graden. Op de stranden is het middags 15 graden. Vrijdag wordt het tropisch met maxima van 27 tot 31 graden. Tegen de avond is er dan kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het.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 In dit uur gaan we ook weer beginnen met twee nieuwe werkjes. De West-African Blues Project van het label Arc Music. Daar beginnen we mee. En even kijken, nog een dame die aan te pas komt. Souvenirs heet haar cd's. En de artiest is Christine Brown. Solo piano. Ja, dat het begin. En natuurlijk nog veel meer totaal 16 werken...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 The silence call reaching out for me. Turn away, I still see it all. Don't wake me from this dream. And why must you? Déjame hacerte en el pecho unido, para que aprietes mi corazón, yo reserve la noche para tu amor, para estrujarlo los dos, cuerpo a cuerpo, mujer, rodando un beso, para preñarte de luz como un rayo de sol, ¡ay viviré! Agua que cae por la madrugada, arrojanos al amanecer. conja la pausa y luego, deja ser. Nos sentaremos sobre la hierba, preguntarás y preguntaré. Llegará otra noche que reserve para estrujarnos los dos, cuerpo a cuerpo, mujer, por algo un beso, para preñarte de luz como un rayo de sol, ahí viviré, viviré en cada segundo medalito a ella, como me da la... yo. Zo is